U dacht wellicht dat de kroeg ooit was uitgevonden om de mensheid van zijn noodzakelijke hapje en snapje te voorzien. Fout. Het bruine café is bedoeld als conversatieoord, als kletsplek, als onderkomen voor al het geoha in de wereld. En er valt genoeg te praten in de kip. En wat er te praten valt, dat horen we in citroentje met suiker. Ciao professor. Een whisky dan maar weer. Gewoon een pilsje deze keer, van de tap. Ah, oh, altijd voor verrassingen. Afwisseling doet de geest goed. Nee, jij kan het weten, hier. Alsjeblieft. Ja, werkelijk waar. Je moet het brein verrassen, stimuleren, afwijken van gebaande paden, nieuwe hersenconnecties leggen en zo. Ja, ja. Dag, tante Ali. Goedenavond. Goedenavond samen. Hé, hey, doch, professor. Tijd niet gezien. Hoe staat hij? Uh, het leven, bedoel ik. Hij voedt zijn met een pulsie. Oh, dat breng je nou weer helemaal verkeerd, Toos. Oh, nou, mijn excuses hoor, ik heb er niet voor geleerd. Dat ja, geeft niet. Nee, mevrouw Adi, het zit zo, als je je hersens blijft stimuleren, dan gaan je synapsen nieuwe verbindingen aan en groeit je brein in plaats van dat je hersencellen afsterven. Nee, toch, weg. Nou, doe mij dan ook maar een Toos. Hé, hallo, Manny. Hallo. Nou, nee, jij ziet eruit alsof je wel een pilsie kan gebruiken. Nou, doe mij maar een vodka. Nee, nee, nee. Een pilsie is beter, mani. Dat zegt de prof. Beter voor wat? Uh, je harsjes. Voor je... Voor je snapsen. <lacht> een snaps. Nou, is ook goed. Nee. Doe mij maar een snaps. <lacht> Die is goed. Een snaps voor je snaps. Uh, nee, een synaps. <lacht> nou, een snaps van het huis. Hier. Zeg, wat scheelt eraan? Ach, niks. Nou ja... Mijn fotozaak loopt niet zo goed op dit moment. En mijn portemonnee groeit dus ook niet. Het is altijd belangrijk erbij stil te staan dat het in het leven niet om geldelijke verrijking gaat, maar om psychische. Ja, hallo. Als ik straks niet genoeg geld heb om mijn huur te betalen, hè, of mijn zaak voor te zetten, dan ga ik toch liever voor een geldelijke verrijking, prof. Geld is niet wat ons gelukkig maakt. Gezondheid, spiritualiteit, persoonlijke groei. Ja, maar nou, sta ik niet aan mijn kop met je persoonlijke groei. Een beetje geld zou me nu bijzonder gelukkig maken. Nou, ik heb je ook helemaal gezien. Doe nou niet zo ongezellig, mani. De professor houdt zijn mond wel. Hé? Hé, hello. Hé, kapper. Hé, nou, hoe hem ook maar een pilsie. Dat kennen ze snap ze wel gebruiken. <laughs> Ik betaal. Wat aardig. <laughs> Dank je wel, Al. Ach, je moet er nog van groeien, zullen we maar zeggen. Ik <laughs> zeg, uh, gaan bij jou de zaken ook niet goed? Prima, juist. Ik heb. Gappen jullie de zaak niet goed, hè? Oh jawel, ja, goed, als altijd eigenlijk. Nee, nee, nee, het is, het is Mani, die gaat bijna failliet. Nou, overdrijven is ook een vak, tante Ali. Nee, nee eerlijk gezegd heb ik juist net een gat in de markt ontdekt. Oh ja, een cakeblik in plaats van een bloempot. <laughs> een middeltje. Een, een middeltje? Halleluja, een middeltje. Daar zaten we net met z'n allen op te wachten hier. Is Aki er niet? Heeft hij een middeltje nodig, hè? Mm. Nou, nee, bij hem is het al te ver gevorderd. Wat? Zekaalheid! Ik heb een middeltje ter stimulering van de haargroei. Wat? Een haargroeimiddel? Zeg, prof, begin jij niet een wijk om de haarlijn te krijgen? Ik beschouw mijn weelderige haardos als een van mijn zeven schoonheden. Niet dat het mij in het leven om schoonheid te doen is, natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Kennen jullie die reclame van die vrouw die een biertende naar huis brengt... om haar mooi te krijgen? Is dat niet wat voor jou, prof? Twee vliegen in één klap. Hé, hey, die mani. Hallo. Zorg over je zaak? Nou, dat nieuwtje gaat ook snel rond, zeg. Misschien kan ik je helpen. Nou, dat lijkt me sterk. Ik heb een middeltje. Een middeltje? Wat moet ik daarmee? Voor op je kop. Wat? Het is me niet ontgaan dat je haarlijn het laatste jaar nog meer is gewijken... ...dan dat hij al deed. Nou, jij weet de mensen inderdaad op de vrolijke, zeg. Nee, luister. Je kan er helemaal in komen met al die zorgen aan je kop. Maar dit middeltje gaat jou dus uit de problemen brengen. Ik heb toevallig alleen maar een hoog voorhoofd. Dat is een teken van intelligentie. Vraag maar aan de prof. Als jij dit middeltje nou gaat gebruiken, dan word je mijn hair model. Maak jij een mooie before- en afterfoto en die hangen we dan in mijn zak? Hair model. En, en dan kom ik bij jou in de etalage te hangen? Precies, je bent het perfecte model. Oh ja? Ja, de gewone man. In strijd tegen de aftakeling. Oh. Met jou kan men zich identificeren. Duizend euro vooraf en vervolgens 5% van elk potje dat ik verkoop. Wat zeg je ervan? En dan moet ik dit op mijn kop smeren. Precies! Uh, Smorgens en s'avonds. Smorgens en avonds. S en werkt het echt? Natuurlijk werkt het echt. Deal? Deal. Mm -hmm. Nou, dat klinkt niet of ik veel gemist heb. Al ben ik benieuwd of Mani's haar gaat groeien. Dat zal toch niet van de een op de andere dag gaan? Oh, volgens de prof wel. <lacht> Blijft een rare peer, die professor. Als je maar weer terugkeert naar zijn vertrouwde whisky... liever dat onze omzet groeit, dan zijn zelf. Ik maak me een grapje. Dan mag je best doen of je het leuk vindt. Ja. Heel Ik heb het ook. Wat? Ik, ik heb het ook. Waar heb je het over? Dat ik een knobbeltje voel. He? Hier dan, voel. Voel dan. Een knobbeltje. Nou, nou ik, ik voel niks hoor. Boven aan mijn borst. Dat bij me ook zo. Jemig. Toes. Nou, zitten Toos. Ik kan nog prima staan. Zover heeft het zich nog niet uitgezaaid. Ja, kom op Toos, doe niet zo eng. Heb je die muesli nou al op? Ik kan toch van alles wezen. Je moet niet meteen aan het ergste denken. Ma is er gestorven. Dus dan denk ik wel meteen aan het ergste. Je maakt dan een afspraak bij de huisarts? Nee. Wat nou niet? Ik heb het niet op huisartsen. Die brengen toch alleen maar slecht nieuws. Maar je kunt toch niet zo rond blijven lopen? Ik geniet liever van de tijd die ik nog heb. Het doet niet zo raar, toos. Als er iets is, dan moeten we het weten en dan doen we er wat aan. Dan doen we er wat aan. Dan doen we er wat aan. En hoe had je daar gedachten wat aan te doen? Zullen we niet wegtoveren? Het gaat niet weg. En als je denkt dat het weg is, dan komt het toch weer terug. Toos, Toos, Toos. Zo ken ik je helemaal niet. Nou, wend er dan maar snel aan. Wat lang zou je me niet meer meemaken. Dag, kinders. <laughs> Dit wordt een mooie dag. Ik voel het aan mijn theewater. Wat is het toch prettig als je je zo welkom voelt bij je eigen grut? Goedemorgen, pa. Dat dacht ik ook. Over theewater gesproken, waar is de thee? Wat doe jij nou, Toos? Je weet toch dat je theepot er niet van binnen moet schrobben? De smaak is veel rijker als je ze niet wast. Dat zei je maar ook altijd, God hebben haar ziel. Vandaag moet hij schoon. Nou, nou zeg. Met verkeerde het verkeerde been naar bed gestapt. Hij ja, lag maar, pa. Nee. Nee, je hebt gelijk, pa. Nee. Sorry hoor. Ja, mooi zo. Nou, ik ga beneden een kopje thee zetten, hè jullie? Toen straks, pa. En wat kijk je nou? Van ware je vrolijkheid? Pa hebt gelijk. Je moet genieten van wat je hebt. Ja, is zomaar. Hè. Wil je dan wel zo even uw huisarts? Nee, nee, het is vast niks. Ach, ik maak er een te groot probleem van. Doe mij maar een tosti, Okkie. En een pulsie. Dat is goed voor mijn hersens. Oh. Ik zal het uitzakelijk standpunt niet tegenspreken, Ali... maar het lijkt me klinklaar onzin. Nee, nee, echt hoor. Je moet nieuwe dingen proberen. Ander bier, middeltjes, ja. dat soort dingen, he. Je hersenen uitdagen, noemen oh, ze dat. Oh, oh, noemen ze dat zo. Ja. <laughs> Waar zijn Toos en Mees eigenlijk? Oh, boven nog. Toos staat het porselein van de theepot te schrobben. En Mees zit er als een zoutzak bij. Die hebben vast ruzie gehad al. Oh, ja? Ja. Goedemorgen, tante Ali. Okay, hallo. Nou, al aan het pilsie. Nou, eerlijk gezegd wilde ik zo overstappen op een sherry. Ja, voor de afwisseling. Dat schijnt goed te zijn voor je Oh, yes, ja, ik was erbij, de Ali. Nou, uh, proost dan maar, zou ik ja, maar zeggen. Ja, dank je. Toos, kan ik je even spreken? Nee, ik ben bezig. Wat ben je dan? Met de kast, dat zie je toch. Dat zul je gisteravond toch wel gedaan hebben? Ja, en nu moet ik naar de bank. Ik zei toch dat ze mot hadden gehad? Echt, pa, we hebben maar geen mot gehad. Er is niks aan de hand. Mm. Dag, liefet, schat ja, schatje Hé, hey, wacht, wacht, wacht, ik ga met je mee Wacht nou Zo, eh uh, Dus alles is koekenij tussen jullie Ja Echt? Ik, ik, ik weet het niet, het is toos ja, uh, uh, Wat heeft ze gedaan? Niks, helemaal niks, laat maar, ik, ik ben even weg Ach, Gezellig Oh lekker, mijn tosti mm. Dag Leo. En? En wat? Of je er klaar voor bent. Huh? Waarvoor? De fotosromo. Wilde je dat nu doen? Ja, hoe eerder hoe beter. Oh, oh, ik snap het al. Je bedoelt hoe beter het erna-effect is. Zal ik de foto nemen? Nee, nee, nee. Daar heb je mij als vakman voor nodig. Ik laat me niet door jou op de plaat vastleggen. Dat doe ik zelf met de, nou ja, met de zelfontspanner, hè. Eén moment nog. Wat doe je? Nou, ik doe mijn haar een beetje en mijn, uh, en mijn wenkbrauwen. Nee, niet het haar over je oren, je moet zo kaal mogelijk lijken. Oh? Dan ga ik nu een foto nemen. Wacht even, kun je dat rare lachje wegdoen? Pardon, rare lachje, D dit is mijn innemende lach. Kijk maar zoals je altijd kijkt, dat is precies goed. Oh, oh, ja? Een beetje treurige veertiger. aangeslagen door het leven. Hallo, hoezo? Dan mag je op de foto erna heel blij zijn. He? Oh ja, ik snap het, ja. Ja, want dan heb je van die bosse haar... en dan ben je in extase over Leo's metamorfose middel. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja. Prima. Nou, en dan nu een maandje wachten, denk ik? Uh, waarom? Nou, op mijn haar. Wel, nee, we doen een foto erna nu meteen erachteraan. Erachteraan? Hoe kan dat nou weer? Haar, dat plak ik even op je hoofd. Dat plak je... Pardon? Kom eens hier met je hoofd. Nee, maar dit, dit is bedrog. Bedrog, bedrog. Wat is nou helemaal bedrog? We lopen gewoon een beetje op de zaken vooruit. Nee, nee, nee, nee. Dit doe ik niet, hoor. Wil je die duizend euro of niet? Plak maar op mijn hoofd. Die kinderen van mij lopen onderweg weg wanneer ze dat willen. Die ouwe houdt het en wil draaien door. Daar geniet je van, Aki. Geef maar toe. Nou, Je kan niet ontkennen dat het me nog altijd in de vingers zit. Wat niet van bepaalde schoonzonen te zeggen is. Ach, Aki, dat is niet eerlijk. Hoe, uh, hoe staat het eigenlijk met die ruzie van ze? Nou, Ali, ik durf er eens onderwerpen dat het meest iets goed te maken heeft. Die komen straks weer helemaal verliefderig binnen. Weet Denk je? Ja, ik geloof het ik mag natuurlijk niks zeggen. Maar nee, zeg, wat wou je zeggen? Het is wel heel erg hoor, deze ruzie. O oh ja? Ja, laten we nou niet gaan speculeren. Dat zegt de proef. Nou, zullen we moeien er niet mee? Zo Toos, ga hier maar even zitten. Hè? Dat was geen goed teken hè, meis. Dat de dokter me meteen doorstuurde naar het ziekenhuis. Nee, daarom. Ik wil het zekere voor het onzekere nemen. Dat zei de dokter trouwens ook. Als dokters dat zeggen, dan denken ze toch dat het niet goed zit. Nee, niet zo pessimistisch, doors. Vanmorgen vond je me anders nog te vrouwelijk. Mevrouw Goedkoop? Ja? U bent aan de beurt. Oh. Nee, meis. Je hoeft niet mee. Natuurlijk wel. Liever niet, eigenlijk. Oh. Zeker uitkleden? Ja, mevrouw, daar achter het scherm, alleen de bovenkant graag. Ah. En als u klaar bent, gaan we mammografie maken. Een mammografie? Een mammografie. Dat is een soort rundgefoto van de borst. Oh, juist ja. En daarna neem ik een klein biopt. Pardon? Een klein beetje van het knobbeltje. Nou, neemt u het dan meteen maar helemaal als u toch bezig gaat, hè? Nee, mevrouw, zo werkt dat niet. We gaan een biopt onderzoeken op malignante cellen. Malignant? Kwaadaardig. Oh... Als u hier wilt gaan staan. Oeh, dat is koud. Ja, ik druk u iets dichter tegen de plaat. Geloos zeg, is dat nodig? Ik vrees van wel. U, u plekt mijn hele borsten. Ja, het kan een beetje vervelend aanvoelen. Een beetje vervelend? Ik zal uw zaakjes in een duimschroef zetten. Nou, dan piekt u wel anders. Ja, dat, nou. Bent u eigenlijk niet een beetje jong om een arts te zijn? Ik ben co-assistent. Ach, een assistent? Krijg ik niet eens een echte dokter? Wilt u... Stilstaan, mevrouw. Heb je kanker? Word je nog opgeschreven met een assistent? Nou, dat is nog niet helemaal zeker dat u kanker heeft. Dat kan u makkelijk zeggen. U bent geen arts, of wel dan? Jawel, ik... U mag nu gaan zitten daar. Dan zal ik het biop opnemen. Oh, ja. Het, het biopt. Laten we dat vooral niet vergeten. Dit kan dus weer een klein beetje vervelend aanvoelen. Oh, je meent het. Met zo'n lange dikke naald door mijn borst heen. Dat zou zo'n pijn toch niet doen? Ik kan u wat verdoven. Oh, dat zou ik dan maar als de bliksem gaan doen. U denkt toch niet dat ik me hier een beetje ga, zi ga zitten laten spitsen? Oh. Oh. Zo, dat werkt snel. Ik, ik voel niks meer. Nou, dan weet ik vast hoe dat straks voelt. Zo zonder borst. Mammografie, biopt, malignant. Mammografie, biopt, malignant. Mammografie, biopt, malignant. Pardon? Ik train mijn hersencellen. Dat is heel goed. Zou je ook eens moeten doen. De wat? Als je je hersens blootstelt aan nieuwe dingen... dan, dan groeien je synapsen. Ja, ja, daar staat hij van te kijken. Moet ik u nou gaan uitleggen wat een synaps is? We zijn klaar, mevrouw. We? Misschien begrijp ik het verkeerd, hoor. Maar bent u zojuist ook geplet en spiest? Misschien heb ik het gemist hoor, Ik kan zomaar wezen natuurlijk hè Nee mevrouw, excuus, u bent klaar Oh, dat dacht ik ook En waarmee precies? Met het onderzoek? Of met het leven? Het onderzoek mevrouw Dat begrijp ik dokter Assistent bedoel ik Ik maakte een ja. grapje <laughs> Juist ja Juist, ja, sorry hoor Ik doe een beetje raar Je gaat er raar van doen, was een knoppeltje daar had ik niet gedacht. Ik begrijp het wel, mevrouw. Maar ja, ik had ook niet gedacht ooit zo'n knobbeltje te krijgen. Wel bang voor geweest. Maar, maar nooit ge, gedacht dat het, dat het echt... Uh... Er is nog helemaal niks zeker, mevrouw. U moet gewoon de uitslag afwachten. Ja. U mag zich wel aankleden. Oh, oh, ja, natuurlijk. Sta ik hier een beetje te janken in mijn blootje? Maar ja, dat, dat zal u wel vaker meemaken, hè? Ja, mevrouw. Nou, dat laat maar staan, Toos. Dan moet jij niet tillen in jouw positie. In mijn positie? Ik ben niet zwanger, mees. Ik heb kanker. Nee, dat heb je niet. Dat is nog helemaal niet zeker. Er worden wat selm van je borst onderzocht om te kijken of er sprake van is. En zo ja, wat voor soort? Nou, dat kan ik wel raaien. Prostaatkanker zal het niet zijn. Hoeveel soms? Hallo allemaal. Hallo hey. hey. hey. Mani. Jongens, daar hebben we ons hermodel. Uh, hermodel? Wat is dat voor een wijven gedoe? Daar nou, hebben die foto dan nog niet gezien in Leos et Erg indrukwekkend, Mani. Dank je, prof. Die uh, erna foto heeft wel iets woest-mannelijks, zou ja, ik hè? maar zeggen. Van Mani? Ja, een beetje Conan de barber. <laughs> oh, u bedoelt de ja, waar hebben jullie het over? Nou, ik sta model voor Leo's haargroeimiddel. Nou, wow, in mijn tijd heb ik ook nog eens als model gewerkt. Als was... neandertaler. Zeg, Mani, hoe zit dat met die harige dos? Waar is die gebleven? N nou, uh, nou soms moet je... Uh... De zaken anders voordoen dan ze zijn. Nee, nee, uh, alleen een beetje op de zaken vooruit lopen. De, de, de haar dat komt vanzelf wel. Nou, dat help ik je ook. Wat doe je nou als mensen je tegenkomen en vragen waar al dat haar gebleven is? Ja. Denk je dat iemand dat zou vragen? Ja. Hey, hey, hey, oh. Money man, man, de zaken lopen goed, joh Ik heb al drie potjes verkocht, alleen vanmorgen al Oh, Geld in het laadje Mag ik je feliciteren, mijn beste man Breintechnisch ben je heel goed bezig En dat kun jij wel gebruiken O? Oh? Ja, dat jij als kapper nieuwe wegen durft in te slaan Dat doet niet alleen iets met jou als kapper Maar ook iets met jou als mens Echt waar? Ja, jouw synapsen breiden zich uit op deze manier mijn wat? Jouw synapsen. Wil je dat ik het uitleg? Heel graag. Een synaps is de ruimte binnen je hersens tussen een axon en een dendriet. Ach zo. Ja, ja dat heb ik ook wel eens gehoord. Ja. Een signaal wordt via neurotransmissie overgedragen naar de volgende cel via die spleet. Zeg prof, geen vunzige praten, hè? Huh? Ik, euh, nou, ik vind anders dat hij het mooi brengt. Zeg Toos, heb je Wani's foto al gezien in de etalage van Leo? Nee. Normaal liet er sterven je hersencellen af. Eigenlijk al vanaf je geboorte en zeker vanaf je twintigste. Eigenlijk takelen we alleen maar af. Nou, nou aftakelen, aftakelen. Ja, ja, proffer, is dat nou voor deprimerende praat? Dat mag je toch best zeggen? Hij heeft er verstand van. Iedereen takelt kinderlijk af. Toos, maar. Het goede nieuws is dus dat je je brein kunt stimuleren om nieuwe synapsen aan te leggen. Nieuwe verbindingen. Op die manier blijft je brein groeien. Ja, die voel ik inderdaad ook wel eens groeien. Oh ja, tante Ali. Ja, jou? Toeske. Maar om een lang verhaal kort te maken, Leo, door als kapper te experimenteren en je hersens nieuwe uitdagingen te geven, groeien jouw synapsen. Ja, je, je, je moet wel luisteren naar wat de prof zegt, Leo. Ja, ik ben een en al oor. Als ik een uiteenzetting geef, dan verwacht ik wel dat men die met aandacht tot zich neemt. Ja, Leo. Zeker, prof. Ik heb het allemaal opgeslagen in mijn kop hier al. Mooi zo. Dan hebben we vandaag allemaal wat geleerd. Proost. Tegen de aftakeling. Ja. Hm. Sorry, hoor. Ik moet even... Hé, hey, moet je nou echt zulke dingen zeggen? Pardon? We hebben die toch, Ali. Ruzie, zeg ik toch de hele tijd al. Ja. Gevangenis, drie letters. Nou, gevangenis, drie letters. Alsjeblieft, Ali, die bitterbal. Nou, oh, dank je, meis. Hé, hey, kom er even bij zitten, jong. Je ziet er zo moe uit. Nou, heel even dan. Ja, je hebt het maar druk, hè, zo zonder teus. Ja, die, uh, die heeft een beetje te hard gewerkt. Hmm. Wat? Ja, je, je maakt je zorgen, ik zie het. Hé, hey, mees, mij kan je alles vertellen, hoor. Kijk, wat zijn die dingen heet, zeg? Ik, eh... Uh, <coughs> Toos, die... Ja? Ze heeft een knobbeltje. Hé? Je, je, je... bedoelt K? Ja Lekker pittigadituurtje mm. Ik geloof echt dat ik een gat in de markt heb ontdekt Straks heeft iedere man van middelbare leeftijd Een potje van Leo's metamorfose zalf In zijn... En hey, hou nou toch eens een keer op hè? ja Alsof het in het leven om zulke dingen draait <laughs> Ja, het bent even een goede imitatie van de prof Ach, Nee. Je begrijpt het niet. Het, het is Toos. Wat is Toos? Ah, beloof je dat je het tegen niemand zegt? Tuurlijk. Toos... Toos heeft kanker. Even zitten. Kijk nog maar eens goed naar meis. Dat is misschien een van de laatste keren. Niet zeggen. Jawel. Wel zeggen. De kans is gewoon best groot. Dat weet je. En daarom wil ik dat je naar me kijkt. Naar mijn borsten. En dat je ze voelt. Toers. Dus. Geef me je hand. Hier. Voel. Ik weet het niet hoor, Toers. Dus. meis. Ik weet het wel. Misschien wil jij het niet voelen, maar ik wil jou wel voelen. Jouw handen. Kom hier. En nou wil ik met je fraaien. En daarna lepeltje, lepeltje in slaap vallen. Pa, kan jij vanmiddag een paar uurtjes op de bar passen? Nou, nou, jullie schakelen me tegenwoordig iedere dag in. Kunnen jullie zelf niet meer aan? Moet je oude pa weer inspringen? Doe het nou maar, Akkie. Hé, hey Ali, wat bemoei jij er nou mee? Die dochter van mij gaat natuurlijk lekker met die man aan de spier. Wat, wat een rot opmerking. Nou, lief, wat, wat is er? Ja, ik vind het zo erg voor je. Wat bedoel je? Oh, mijn kind. Je bent nog zo jong. maar, maar waar heb ze het over? Zeg. Mees heeft toch niet... Heeft Mees het jou verteld? Ja. Maar dat... waar, waar hebben jullie het over? Dat... Nou, Mees. Verdorie. Wat is er nou toch aan de hand hier? Toos. Ok. Toos heb kaart. Hé? He? Kanker? M mijn toos. Mijn mijn Kom, kom, ja. kom. Kom, pa. Ga maar even zitten. Ja. Ja, ok. Kom, kom, kom maar. Wordt wel erg. even zitten. Oh, hoe kan dat nou? Meis, zie je die vrouw tegenover ons? Ja Zou dat nou de echte borsten zijn? Of zijn dat protheses? Ik weet het niet Maar kijk eens goed dan Ja, maar Ik kan toch niet intensief naar een dame de boezem gaan zitten kijken Heel even Liever, jij zou toch ook niet willen dat die mensen tegenover ons... Over jou zouden zitten te praten. Je hebt gelijk. Ik ben bang, meisje. Ik weet het. Nou. Uh, vijf voor drie, pa. Maar het uh, wordt alles toch relatief op zo'n moment. Ja, kun je ah, zeggen, alles. ja. Oh, uh, ja, Leo, ik wilde je nog zeggen, ik, uh, ik wil uit de etalage. Het klopt niet, die foto. Oké. Okay. Oké? Okay. Ja. Zeg, ze zijn zo aan de beurt, hè. Nee, ja. Ik weet het, papa. Papa? <laughs> papa, dat heb je zeker al hier in dertig jaar gezegd, jongen. Oh, oh, sorry, pa, pa bedoelde ik. Nee, nee, nee. Het mag best, hoor. Papa, ja, dat noem je primaire gevoelens. Volgens jongens is het manifesteren van primaire gevoelens... in een situatie als deze heel normaal. Nou, dat zou best eens kennen ja. Wat heb dat er nou weer mee te maken? Nou, wat ik zeg is dat in een situatie als deze... In een situatie als deze heb jij je mond te houden, prof. Dag, mevrouw. Meneer Goedkoop. Nou, voor de draad ermee. U hoeft voor mij de tijd niet te rekken, hoor. Dat zal ik ook niet doen, mevrouw. De uitslag is negatief. Oh, oh, oh. Maar, maar, maar dat is toch... Uh, u bedoelt dan toch dat... Uh... Pardon, ik zie dat me onduidelijk uitdruk. We hebben gekeken of er kankercellen aanwezig waren en de uitslag was negatief. U heeft dus geen kanker. Oh, dat is geweldig! Troost! Oh, dus ik ga niet dood? Bij mijn weten niet. En ik ben niet ziek. Zo gezond als een vis. Oh, oh en ik heb u nog wel zo geplaagd de vorige keer. Ja. Sorry. Helemaal niet erg, mevrouw. Oh, oh jawel. Oh, ik ken u wel zoenen. Oh. Oh, u wordt vast een echte arts. Dat ben ik al, mevrouw. Oh. Wat, wat, wat, wat, wat was het nou eigenlijk voor een knobbeltje? Dat kan ik het best als volgt uitleggen. Waarschijnlijk heeft het te maken met... Het... Weet je, Toos. Als jij nou aan de geno had gemoeten, dan had je van mij een pruikje gekregen. Een pruikje? Gratis en voor niks. Oh, Leo. Nou, dank je wel, zou ik dan maar zeggen. Nou, had ze niet gewoon dat wondermiddeltje van je kennen gebruiken? Eh, tja, eh... Zeg het nou maar gewoon, Leo. Het zou kunnen dat het toch niet helemaal de werking heeft. Je ja. bedoelt dat het bedrog is. Bedrog, bedrog, dat is een groot woord. Het is... Eh... Marceline, oh, oh Marceline. <laughs> nou, Toch moet ik je <laughs> nageven dat het wel inventief is Leo Dus wel goed voor de hersenen wil je zeggen Feitelijk wel ja <laughs> Ik dacht dat je me een hele preek zou gaan geven Dag op een dag als vandaag Nee heeft geen zin Goed zo prof Vandaag zijn we gelukkig Niet aan Tooske Al oh, helemaal schat Mwah. Wat was er nou precies wel aan de hand dan Als ik vragen mag Dat mag je niet vragen O, oh, jawel, hoor. Toos had geen kanker, maar... Nee, wacht uh, het niet. Uh... Wat dan? Wat dan? oké okay, dan. Allemaal één keer lachen en daarna nooit meer, oké? Okay? Ik had pus. Ja. Ja, er was een okselhaar van de naar binnen gegroeid. En maar blijven groeien en groeien. Die arts heeft hem eruit gesneden. Was wel anderhalve meter lang. Nee, meis, nou overdrijf je. Niet langer dan een meter. Had je daar dat spul van Leo soms gesmeerd? Nou, oh. oh, ben ik weer aan de beurt. In ieder geval zat die haar als een propje onder de huid. Met allemaal... Buster in. Hé, Gets, ik kan het verhaal hier niet stoppen. Nou, wat mij betreft wel. Nou, jongens, hey. Hey, ik ken dus een acteur, hè. En die had uh, borsthaar zo lang dat hij dat de vlechtjes Ali, te Zo kan hij wel weer. Ik oh. nou, ja. vind het in elk geval geweldig dat je blijft leven, meid. Oh ja. Ja, dat vind ik uh, ook. En dat je je borsten houdt. Niet waar, proef? Uh, ja, uh, tuurlijk. Uh, prachtig dat Toos haar borsten... Da Kunnen we nou eindelijk eens ophouden over die borsten van mijn zus? Ik voel me helemaal ongemakkelijk. En zo gaat het leven in Café de Kip weer zijn gewone gangetje. Een roerige week, waar nog veel over nagepraat zal worden. Onder het genot van een biertje of een borrel en een portie bitterballen. Iedereen gelukkig en tevreden. Of dat zo blijft, hoort u volgende week in Citroentje met Zaken. Alle afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via citroentje .kro .nl. Maar ook als podcast. <laughs> Meest.